4 uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. De Libische regering staakt onmiddellijk alle militaire acties tegen de opstandelingen. Dat heeft de Libische minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Volgens hem is de maatregel nodig om de burgers te beschermen. Het vliegverbod boven Libië, waar de VN-veiligheidsraad gisteren mee instemde... zou juist slecht zijn voor de burgers. Het regime van Gaddafi staat ook open voor gesprekken met andere partijen. De libische opstandelingen zijn sceptisch over de aankondiging van het staakt het vuren. Zij willen alleen praten over het aftreden van Gaddafi. Ook internationaal is er sceptisch gereageerd. Minister Clinton zegt dat ze nog niet heeft gezien... dat het staakt het vuren al in praktijk is gebracht. Ze blijft er daarom op aandringen dat Gaddafi aftreedt. De Britse premier Cameron zei dat Gaddafi niet zal worden beoordeeld op woorden, maar op daden. En volgens Frankrijk is de dreiging op de grond niet weggenomen... Morgen vergaderen enkele wereldleiders over het mogelijk ingrijpen in Libië. Premier Rutte weet niet precies wat de toezeggingen van de Libische minister... over een staakt het vuren waard zijn. Er ligt een resolutie van de Veiligheidsraad. We wachten af of het Libische bewind opeens tot andere inzichten komt. Maar eerst zien, dan geloven, zei hij. Het kabinet is blij met de VN-resolutie... en denkt na over eventuele Nederlandse deelname aan een militair ingrijpen. Wij zijn lid van de internationale gemeenschap, daar horen ook verplichtingen bij. Daar hoort bij dat je, je met elkaar beraadt over hoe je je opstelt tegenover zo'n dictator. Daar hoort ook bij dat als er dan internationaal overeenstemming is om op te treden... dat Nederland heel serieus moet kijken of wij daar een bijdrage in welke vorm aan kunnen leveren. De premier wil niet vooruitlopen op de vraag wat Nederland dan precies gaat doen... en volgens hem ligt er ook nog geen concreet verzoek. Het Nederlandse Rode Kruis begint een inzamelingsactie... voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Japan...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 In de VPRO-gids hebben drie interviews gestaan die verzonnen zijn. De interviews waren een inleiding bij een tv-serie over de financiële crisis. Schrijver Anton Doutsenberg had daarvoor onder andere de zanger van metalband Motorhead geïnterviewd, die hij opvoerde als monetair deskundige. Hoofdredacteur Hugo Blom ontdekte pas achteraf dat de interviews nep waren. Volgens Blom horen de verzonnen interviews bij Doutsenbergs schrijfstijl. Hij heeft een, een eigen poëtica en daarin is hij op zoek naar de grenzen van wat is waar en wat is niet waar. En daarbij maakt hij liever geen onderscheid tussen fictie en non-fictie. Hij heeft deze serie interviews aangegrepen om dat, uh, om dat te laten zien, om dat aan te tonen. Uh, en ik heb hem laten weten dat uh, de VPRO-gids niet kan dienen als uh, podium voor uh, iemands persoonlijke agenda. Doutsenberg mag wel blijven schrijven voor de VPRO-gids. In de komende editie wordt een rectificatie geplaatst voor de verzonnen interviews. En dan het weer. Vanavond trekt de regen naar het zuidoosten weg en dan klaart het op. Het wordt een koude nacht met minima rond het vriespunt. Morgen wordt een droge en vrij zonnige lentedag met maxima rond de 9 graden. De dagen daarna blijft het vrij zonnig en droog. De komende nachten is het koud, maar overdag wordt het zo'n 13 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan 30 files bij elkaar, 130 kilometer. Dat is niet ongebruikelijk voor een vrijdagmiddag, zeker niet als het regent. De meeste files staan in het midden van het land, rond Utrecht. Zo rijdt het langzaam op veel plaatsen op de A1, tussen Amsterdam en Amersfoort. Langs de file daar tussen naar de West en Laren, 9 kilometer. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch, voorknopend Oude Rijn, 9 kilometer. Veel vertraging levert ook de file op op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat bij Zoeterwoude 7 kilometer. Tussen Utrecht en Den Bosch rijden minder treinen door een aanrijding. De vertraging loopt op tot een uur.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 Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. De Grote is met recht de bijnaam voor de 8e Sinfonie van Schubert. Een weldadig en blijmoedig werk van eindeloze schoonheid. Kom luisteren naar het Nederlands Philharmonisch Orkest in het concertgebouw, 26 en 29 maart. Bestel snel op orkest.nl. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag, welkom bij Vrijdagmiddag Live... waar we zoals altijd afsluiten met het journalistenpanel. Vandaag de gast Paul van Gessel, hoofdredacteur BNR. Sandra Schutte, hoofdredacteur Groen Amsterdammer. Bert Brussen, internetjournalist bij Ondermeer Geen Stijl. En Thomas Laudon, u hoorde hem al eerder, oud-Midden-Oosten-correspondent. Wilt u reageren op de uitzending? Doe het via onze website... vrijdagmiddaglive.afro.nl of twitter ons hekje AfroVML. Natuurlijk gaan we het over Libië hebben. Natuurlijk gaan we het over Japan hebben. Maar eerst even een kort rondje. Andere dingen die jullie deze week zijn opgevallen, Bert. Uh, er was een PvdA-politicus. Die heet Martijn van Dam. <lacht> uh, en uh, die wilde zijn keurmerk... En, uh, dat vind ik stom. Dat vind ik ontzettend 1970. En ook ontzettend regentesk. En ook ontzettend PvdA. En nu geef ik hem door aan Paul, want die maakt hem af. Een keurmerk voor, voor programma's van de publieke omroep... die aan echte journalistieke maatstaven zouden moeten voldoen. Ja, een keurmerk wat objectieve journalistiek is. Dat willen ze nu in Den Haag, althans dat wil de PvdA. Hè, de maakbaarheidssyndroom wil maar niet weggaan bij die partij. Willen ze dat gaan realiseren. Um, nou staat in het regeerakkoord dat het aantal Kamerleden... volgens mij moet worden teruggebracht van 150 naar 100... En volgens mij is Martijn van Dam, mag ik hem bij deze... Vladimir van Dam voor één keer noemen. Het vlees geworden bewijs dat dit een hele goede maatregel is. Uh, er is al trouwens een keurmerk uh, binnen Publiek omroep. En dat heet, Kijk, als je zei. al wil... Kijkcijfers, wakker Nederland in dit Super geval. Want ze Nederland. hebben het allemaal over Joost Eerdmans, wat een prima presentator is. Maar daar gaat het allemaal over, de hele discussie. Maar het labeltje Wakker Nederland is feitelijk al een keurmerk. Kijk je ernaar, dan weet je waar je mee van doen hebt. En het allerbeste nou, keurmerk maar... is de aan-uitknop van je televisie. Ik zal wel schutten. <laughs> nou ja, om te laten zien dat uh, journalisten ook niet altijd helemaal lekker zijn, wou ik toch ingaan op uh, uh, het relletje rond de VP Rogits. Waar het uh, journaal netto aan uh, refereerde. Verzonnen interview erin, het mooiste en dat wil ik toch nog even ophalen... is de reactie van de hoofdredacteur van de VPRO-gids. Die zegt eh, namelijk dat de auteur van het verzonnen interview... de werkelijkheid als thema heeft willen onderzoeken... door deze te duiden, te manipuleren, te transponeren... te vermenigvuldigen of te negeren. Uh, om te laten zien dat non-fictie niet uh, bestaat. Nou ja, de, de New York Times uh, heeft uh, bij bedrog door een journalist... Uh, is diep door het stof gegaan... heeft hele pagina's gepubliceerd met excuses en reconstructies. Dit is ook ongelooflijk. Jij had hem onmiddellijk ontslagen. Nou, ja, het is een freelancer, dus die kan je niet ontslaan. Jawel, maar he? het Jawel, lijkt me, Nee, je, niet ontslaan, je maar je kan, kan zeggen, zeggen we hoeven geen ik, stukken. Precies, doen. Ja. Ja, je kan net als Vrij Nederland een mailtje sturen... we zijn niet eens met je journalistieke keuzes daarbij. Dus, Thomas Laudon? Had je hem nog betaald <laughs> voor die drie interviews? Als freelancer. Nee, eigenlijk is het oplichting. Maar waar blijft het keurmerk vanuit de naar voor programmagidsen? Daar hebben we tijd over blijkbaar. Ze vervelen zich. <laughs> Dat kun je je eigenlijk voorstellen. Tot slot, Thomas, nog iets opgevallen behalve Libië en Japan? Ja, mij valt wel een tijdje op wat je niet meer in het nieuws ziet. We hebben echt decennia lang uh, zijn we dood met het palestijns israëlisch conflict. Om het maar even oneerbiedig te zeggen. Het lijkt wel of het opgelost is. Ik dacht het niet, maar het heeft natuurlijk wel raar We gaan beginnen met Libië. En dan beginnen we even opnieuw met Arnold Karskens, want die zit in Libië, die zit in de hoofdstad, die zit in Tripoli. Uh, Arnold, we hebben je al eerder gehoord... Uh, bekend is geworden uh, niet alleen de VN-resolutie, de no-fly-zone... maar ook dat uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Libië zei... wij gaan ons eraan houden en uh, er is een wapenstilstand. Tegelijkertijd horen we berichten dat er toch geschoten wordt... in ieder geval van de kant van de opstandelingen. Wat merk jij in Tripoli? Ja, uh, hier merk je niet veel van, van het geschiet nog hoor. Dus uh, ja, en dat die, die opstandelingen natuurlijk, dat staakt het vuur om zee wil helpen. Dat geeft ze dus groot gelijk hier natuurlijk. Zij willen de grote machten in het conflict slepen. En uh, ze schieten net zo lang op de, de Olympische strijdkrachten tot ze uh, terug schieten. Dus, uh, en, en daarom denk ik ook dus dat het allemaal van korte duur is hoor, dat hele staakt het vuur. Nou, jij hebt net zelfs gezegd. Misschien is het ook wel de verwachting van onder andere Gaddafi. Die opstandelingen gaan toch wel schieten. En dan kunnen wij weer, hebben wij weer een argument om terug te slaan. Nou, nou, een beetje. Uh, al die rebellen die waren op, op de vlucht. Op het moment dat ze zich natuurlijk in twee dagen kunnen hergroeperen. wordt die tegenstand voor hem weer veel groter. Dus hij zal wel druk op moeten blijven oefenen. En dan misschien niet met vliegtuigen of met artillerie. maar dan zal hij kleine gevechtsgroepen natuurlijk richting Benghazi sturen. Om, om maar. Die, die rebellen op de huid te zitten dus ja en dan, dan schieten ze terug en dan komt op een gegeven moment natuurlijk uh, de escalatie vanzelf wel. Dus, uh, dat klinkt goed hoor, een staakt het vuren, maar ik heb er in deze situatie uh, weinig, uh, weinig uh, hoop op dat het ook inderdaad uh, stand zal houden. Hoe is de sfeer in, in, in uh, Tripoli op dit moment? Zijn mensen daar in paniek? Nou ja. ja, nou weet je, weet je, die mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn natuurlijk. Hè. Drie dagen geleden stond uh, de victorie voor de deur. En, en toen kreeg je natuurlijk uh, de, de no-fly-zone waar ze boos op werden. En, en, en toen nu weer het staakt het vuur, dus ze, ze weten niet waar ze aan toe zijn. En uh, ja, het is, het is niet dat je zegt van ze zijn uh, tumieders. Ze blijven wel achter Kaddafi staan meestal hier in de hoofdstad. Want een alternatief is er natuurlijk niet voor ze. Maar ja, het en wat doe je als journalist daar in Tripoli? En, uh, als journalist, nou ja, het is een lastig werk hoor, dat, dat wel, want uh, de poort gaat soms dicht, die was vandaag ook weer dicht van het hotel. Die slaap ik niet in het hotel, dus ik moet altijd sowieso de hele stad door om naar mijn eigen slaapplaats te gaan. Maar uh, het wordt je gewoon niet makkelijk gemaakt hoor, en dat is ook deels door onzekerheid natuurlijk. Het is ontzettend hiërarchisch. een uh, zenuwachtige paard, je weet uh, wat je met die journalist aan moet. En dan uh, is de hele zaak verlamd. Dus, uh, maar ja, goed, het zijn kleine stukjes die je bij elkaar moet uh, schrapen... Eh, om er toch wel een zichtbare puzzel van te maken. Maar ja, goed, dat weet je in dit soort situaties. Het klopt nooit vanzelf. En uh, het is niet zo georganiseerd als, uh, als je zou willen. We lezen het in de pers en we horen het op Radio 1. Sterkte daar en dank uh, voor je reactie op dit moment. Arnold Karskens ja. was dat. Uh, ja, de, de, de VN-resolutie kwam er uh, afgelopen nacht. Uh, misschien wel tegen verwachting in, uh, van veel mensen. Heel goed of eigenlijk veel te laat? Sandra Schutten. Nou ja, wat, wat, wat, wat eigenlijk ook al heel bijzonder is, vind ik, wat uh, uh, lang niet altijd gebeurt bij zo'n soort ingrijpen, is dat er echt een VN-revolutie is. En uh, nou ja, goed, uh, Rusland en China hebben zich dan onthouden van stemmen, maar dat er toch unanimiteit is. En natuurlijk uh, uh, uh, is het laat, maar uh, het is toch goed dat hij uh, hier is, Tino Flyzone. Een land als Duitsland schijnt uh, zich onthouden te hebben van stemmen. Nou. Nou, nou ja, ik bedoel het natuurlijk ook met de pacifistische inslag die eh, Duitsland alweer decennia heeft. Maar het is goed dat hij er is en niet te laat. Nou ja, natuurlijk is het, uh, is het laat. Maar nog niet alles is in, uh, in, uh, in handen van Gaddafi. En Arnold zei het net, zo, net, net al. Hè, de, de rebellen kunnen, de opstandelingen kunnen zich uh, uh, hergroeperen. En sowieso uh, het oosten van het land, als het om steden gaat, daar zal Gaddafi sowieso nog een harde dobber aan, uh, aan hebben. Zo'n kleine uh, stad met, met, met, met, met vliegtuigen en uh, troepen veroveren, is wat anders dan uh, een grote stad. Paul van Gessel? Ja, hij komt absoluut te laat natuurlijk, zo'n no-fly-zone. Als je hem instelt, heb je nog weken nodig om hem goed te kunnen uitvoeren. Zo werd een paar weken geleden gezegd. Dus dan zou je nu over een maand kunnen ingrijpen. Hij komt sowieso trouwens te laat voor onze helikopter. Dat om te beginnen. En, um, ja, en, en, maar tegelijkertijd, je, je, het is wel een diep dieptreurig verhaal aan het worden... want er is daar nu toch gewoon een burgeroorlog ontstaan... omdat wij lethargisch uh, als internationale samenleving... na het hele verhaal zijn. We dachten, het is een revolutie. Dat lossen ze zelf al op. En uh, het lijkt nu een burgeroorlog te zijn geworden. Inmiddels is Gaddafi wel tot paria in de hele wereld verworden. En zijn eigen bevolking is verdeeld. Zelfs de Arabische Liga heeft zich tegen hem gekeerd. En nu dus de VN, weliswaar in een resolutie die niet helemaal... De iedereen gesteund, is, maar het is er wel een. Uh, ik denk dat we binnenkort echte vliegtuigen boven Libië zien vliegen... vanuit Engeland, met name naar Amerika. En dan gaan ze het afweergeschut gaan ze uitschakelen. Gaat wel degelijk gebombardeerd worden. En uh, ja, ik denk dat we nog een hele hoop bloedvergieten gaan meemaken. Bert Brussel, onder de indruk van de daadkracht van de VN en andere landen? Nou, het is inderdaad een beetje laat. Maar wat ik me heel erg afvraag, misschien weet jij dat wel... ik begrijp dat er geen bezettingsmacht komt. Dus dan ga je bombarderen. Maar wat ik bedoel die vliegtuigen van Gaddafi die kun je uit de lucht houden... En dan verder, geen dat... militaire laars op de grond, uh, werd gezegd. Thomas Laudon? Nou, geen uh, geen uh, ja, bezettingsmacht op de grond. Daar, daar komt het in feite op neer. Dus je kunt, je kunt veel meer doen dan alleen bombarderen. Mag je wel special forces uh, sturen? Ja, je en dat je, soort je kan erin en eruit en dat soort dingen zou je wel kunnen doen, inderdaad. Zolang, zolang je maar niet uh, het land gaat bezetten, zoals, zoals het uh, op andere plaatsen wel is gebeurd. Dat is een belangrijke nuance. Um, en het tweede is dat, ook al is die resolutie laat... je ziet wel vandaag al wat er gebeurt. Hè? Ik bedoel, uh, wat, de, het staakt het vuren dat Libië vandaag uh, afkondigt... dat was uh, er niet geweest als, uh, als die resolutie gisteren niet was. Hij reageert aangenomen. wel, hè? Op de hij, reage hij reageert wel. De en uh, je moet je natuurlijk afvragen wat zijn bedoeling is. En ik denk dat zijn tactiek heel erg is uh, ook om aan, te laat, om aan te tonen... dat uh, de strijd die hij voert wel degelijk tegen, tegen rebellen is... en niet tegen burgers, zoals, zoals het, uh, uh, zoals, zoals het uh, wordt neergezet. En dan krijg je natuurlijk weer de vraag... Van, ja, wat is nou het onderscheid tussen een rebel en een burger? Een, een man van twintig in een haveloos pak met, met een kalasnikov: is dat een rebel of is dat een burger met een wapen? En, maar hij, hij zal zeker proberen om op die manier... de, de argumenten van de westerse wereld uh, zo ver mogelijk onderuit te halen... en zijn eigen uh, argumenten te versterken... dat hij een, een recht heeft uh, om, um, om zijn land, zoals hij dat nog steeds ziet... Uh, te ontdoen van die elementen. Zijn burgers ook te beschermen, is het argument. Ja, zijn eigen burgers ook te beschermen, ja. En, en dat zijn dan weer de mensen die nu nog achter hem staan in Tripoli en de mensen die om hem heen staan... en die in die, in die gardes uh, uh, met hem mee meedoen. Uh, nee, dat is natuurlijk ook lastig. Je kan Sam natuurlijk was... wel, wel, wel makkelijk zeggen... dat de internationale gemeenschap heel snel had moeten ingrijpen. Maar een, van die af, een deel van die afwachtendheid is natuurlijk ook uh, uh, te begrijpen. Omdat uh, het, het, het, het beste is natuurlijk als uh, een volk de eigen tiran af, uh, afzet... Ja, maar, maar is het zeker, niet zo dat zeker, als ze veel eerder ons. ingegrepen ja. hadden... Dat, dat die nu weg geweest was? Niet, niet, zelfs niet alleen voor ons. Ik bedoel, juist met een, een heel, gebieden waar er een hele geschiedenis... met uh, kolonialisme en imperialisme is... Het, kan je je ook voorstellen uh, dat het beter is als ze dat zelf doen. Ik las een interview met uh, Eugene Rogan. Uh, een Oxford-hoogleraar uh, uh, die een heel dik boek over de Arabieren heeft geschreven. Die dat ook zegt. De, de mensen moeten het daar zelf, uh, zelf doen. Ja, en we hebben natuurlijk ook. Jij, ja, precies, wat ik, ik mee bedoel is, we hebben natuurlijk al de nodige uh, voeten en vingers in de pap gehad ja. daar. En uh, dat heeft niet geleid tot, uh, tot hele beste recensies in, uh, in dat ja. deel van de wereld. Ja. En uh, daarom moeten wij uh, heel erg voorzichtig uh, omgaan met, uh, met dit ja, soort Maar was het dan niet zo, voor ik net, uh, uh, dat als we wel eerder hadden ingegrepen... dat het probleem veel minder groot was geweest, namelijk dat Kaddafi al weg was geweest? Nou, er is natuurlijk wel op een aantal fronten we gest... wel ingegrepen. Hè. Je hebt, we hebben natuurlijk wel zijn tegoeden in het buitenland bevroren. Uh, kijk, je moet, de man, uh, je moet absoluut niet met troepen nu gaan binnendenderen. Want we hebben in Irak en in Afghanistan gezien... dat je daar een volk ook niet echt mee helpt. Uh, en, het, en het kost je gewoon twintig jaar om daar weer uit te komen. Wat je wel kan doen, is gewoon de man uitroken. Als je niet meer hem eens bent, dan moet je hem gewoon op alle fronten uitroken. En dat doe je door hem te pakken waar hij kwetsbaar is. En dat is inderdaad zijn financiën. De zoon van Gaddafi, zelfs het huisje van hem in Londen... is inmiddels al gekraakt. En uh, dat zit hem denk ik meer dwars dan hij kan nooit meer terugkeren naar die fijne biotoop waar hij ooit woonde. Maar in hoeverre uh, voorkom je hiermee dat het niet ook inderdaad zo'n permanente situatie wordt? Want aan de ene kant hebben we nu dus de opstandelingen die nog in Benghazi en andere steden zitten... en aan de andere kant Gaddafi. Mm. Ze mogen allebei niet meer schieten. En nu? Nou, dat is niet waar dat ze allebei niet meer mogen schieten. Uh, de, de, de opstandelingen zullen er waarschijnlijk niet veel aan gelegen laten liggen. Nee, dat hoorde ik al. Er is al. geen, ja. geen staakt het vuren van de kant van de opstandelingen gekomen. En uh, die no-fly zone, uh, ja, die, die, geldt, uh, die heeft vooral effect voor de troepen van, uh, van Gaddafi natuurlijk. Dus, Jij euh, denkt niet dat dit een heel langdurige affaire gaat worden? Uh, ik denk dat het een zeer langdurige affaire gaat worden. En ook al zou Gaddafi het weer voor elkaar krijgen om de macht te krijgen over dat hele land... dan heeft hij een gigantisch probleem, want dan krijgt hij een guerilla-oorlog. Uh, ja, je moet zorgen dat hij uh, zijn soldaten niet meer kan betalen. Nou ja, dat... En, en, en dat kan over een aantal maanden wel degelijk een effect hebben. Ja, als, je nu, als je nu ziet hoe dat land verdeeld is... Als je, als je ziet dat aan de oostkant heb je die rebellengroeperingen... die zullen, ook al zou Gaddafi deze oorlog winnen, hem blijven bestoken. Ze zullen bijvoorbeeld zijn olieraffinaderijen met, met terreuracties blijven bestoken. Ze zullen, ze zullen uh, met, met hele doelgerichte gerichte kleine prikacties blijven stoken. En je moet niet vergeten wat er allemaal al vernietigd is door die rebellen... Uh, in de afgelopen dagen... Het hele, het hele ja, veiligheidsdienstennetwerk dat daar was is om zeep geholpen. Hij thuis. zit echt in een, in een hij, hij onmogelijke heeft, positie. Hij heeft, hij heeft de greep niet meer zoals hij die had en die gaat hij ook niet meer terugkrijgen. En ook de Arabische landen in dit ah, is ook opmerkelijk. Hè? Die hebben ja. ingestemd, die wilden die no-fly zone. Dat betekent dat hij toch uh, minder makkelijk hier zich nog als een Houdini uit kan redden dan hij in eerdere gevallen deed, denk je? Ik denk, ik denk dat hij heel erg veel meer schade heeft opgelopen. Ja, dan, uh, maar ja, en, en, en de steun die er natuurlijk toch vanuit het westen was. Dat is natuurlijk uh, pijnlijk als we daar terugkijken. Hè? En als je nu leest wat die Gaddafi de afgelopen decennia allemaal heeft gedaan en als je uh, de in Foto's ziet van uh, Sarkozy, Berlusconi, uh, uh, Blair, weet ik al wie. Uh, Iedereen die nu die daar, uh, om het hart uh, graag die in die, die tent van, uh, van Gaddafi. Ja, Oké, okay, maar dat, dat, so. dat vind ik allemaal. Dat opportunisme hoort op het internationale politieke toneel. Er zijn prachtige foto's van een held van ons allemaal: nou, de, de, Winston Churchill, ja, die innig omarmd met, uh, met Stalin rondloopt. De grootste nou, masse heeft, moordenaar uit de geschiedenis. Ja. Dat is nou eenmaal internationale politiek. Nou, ik, ik, ik, ik las een inter interessant interview met de Klerk, he, die oude, uh, oud Zuid-Afrikaanse. Kans-presidenten-president president, die er was voor het afschaffen van de apartheid. En die zei van ja... op ons is er ontzettend veel internationale druk uitgeoefend. Hadden de westerse landen niet hetzelfde moeten doen bij de Arabische wereld? Natuurlijk nee, niet. En, we hebben en is... olie nodig? Ja. De olie. Daar is hier... Ja. We hoorden <laughs> ja. eerder al dat het een rol speelt. Trouwens, ook bij het volgende onderwerp wat ik dan maar meteen, meteen aan wil snijden. Namelijk de kernenergie. Ja. Er is een en ander aan de gang in Japan. Er is daar een kerncentrale, Fukushima waar uh, ze het niet helemaal in de hand hebben... om het maar zacht uit te drukken. En dat heeft onmiddellijk de kernenergiediscussie weer uh, doen opleven. Duitsland heeft zeven reactoren stilgelegd. China heeft nieuwbouwplannen opgeschort. Uh, terecht allemaal denken jullie over incidentenpolitiek bij het Russen. Uh, het is natuurlijk wel incidentenpolitiek, maar ik vind wel... ik was er zelf toch ook wel van onder de indruk. Ik ben altijd wel een voorstander geweest van uh, uh, kernenergie. En vroeger, de vorige keer bij Chernobyl... ik zeggen ach, die oude Russische troep en zo. En dit is Japan, een echt een technologisch hoogstaand land... die natuurlijk altijd hebben volgehouden, dit is de meest veilige. En wat je ziet is dat er een tsunami komt... En een keten van reactoren, niet één... maar allemaal, of bijna allemaal, die staan, uh, staan Alle op Alle back-up-systemen vallen uit. Dus uh, die veiligheid, dat gevoel dat we altijd hebben gehad, inderdaad. Van het zijn zulke veilige dingen en we kunnen dat echt wel goed beveiligen. Dat valt nu een beetje weg. Als ze het in Japan niet kunnen, kunnen ze het nergens. Dat is dan mijn gevoel. Dus ik begrijp die discussie nu wel. Paul van Gersel? Nee, die Fukushima, dat is ook een, dat is ook een oude troep. Hoor. Dat is ook in de jaren zeventig gebouwd. En uh, de discussie moet ook niet gaan... of we dit soort kerncentrales nogmaals willen bouwen. Uh, de, zijn, de, de, de techniek scheidt voort en... Uh, we kunnen nu een type kerncentrale bouwen. Eh, zo weten we inmiddels waar een Boeing 747 op eh, kan neerstorten. En dan gebeurt er nog niks. Als hij uh, niet te hard vliegt. Nou, nah, nee, maar we <tankt> moeten ook... Denk ik, ja, moet je, die je, je moet ook op de kleine netjes letten. Ja. Ja. Ja. ja, maar je, uh, het is natuurlijk dramatisch wat daar gebeurt. En ik snap ook wel dat het niet handig is om op een breukvlak een kerncentrale <tankt> te bouwen. Maar om die discussie dan meteen naar borstelen te halen... als er hier al ooit een tsunami komt. Hè, dan moeten we wel het meest noodscenario uitbreken. dan stijgt de zeespiegel in een paar minuten met een paar centimeter. Nou, ik kan en dan loop je een paar meters achteruit. Op het strand, en dat is het ergste wat hier kan gebeuren. Een nachtherinnering in 1953. Of zei je nou dat gaat hier nooit gebeuren? Dat was een. Uh, een, een inmiddels de kernstraal in Borselen, want dat was een. Uh... Een, een, een druk die die twee keer aan zou kunnen. Twee keer meer dan wat er in 1953 is gebeurd. En dan dus we eens nog feiten, een stormvloedkering nou, laten bouwen, et ik snap, neem, ik snap wel dat er nu heel erg emoties gaan overheersen... op het moment dat er zoiets overkomt. Maar je moet wel op feiten, vind ik, nog steeds uh, je Maar er zijn toch maken. een heleboel verwonderlijke dingen. Namelijk dat nu de experts zeggen... het is ook wel heel raar dat die kerncentrales aan het water zijn gebouwd... en niet een aantal kilometers uh, land, landinwaarts. Dat er ook uh, nu naar buiten komt... He, dat, dat de beheerder van die centrale allerlei op de naam heeft staan dat het, niet, dat het niet goed georganiseerd werd. Ja, dat moet je wel beter uh, doen. Natuurlijk. En om een hele zijstap te maken. Wij hebben nu in de Groene voor volgende week. een uh, reportage over een kerncentrale die in Finland uh, gebouwd wordt in Europa. En dat is de eerste centrale na de ramp in Tsjernobyl. die uh, weer gebouwd wordt. Het is ook een ongelofelijk verhaal. We kunnen geen kerncentrales hier meer bouwen in uh, Europa. Er zijn daar uh, duizenden Polen die het doen. die het nog nooit gedaan hebben. En uh, bedoel, Als goed. je dat leest, dan hou je toch wel je ja, hart vast. Was Thomas, Lodon ook ongerustig geworden nu weer door Japan? Ja, maar ik vind het, wel, ik vind het ook wel weer uh, heel erg uh, iets dat nu opkomt... op dit moment, nu, nu zoiets uh, speelt. Het is, het is natuurlijk een enorme ramp die zich daaraan het voltrekken is... maar dit zijn wel golfbewegingen natuurlijk. Ik bedoel, uh, als, we, als we, nou ja, ik denk een paar maanden... maar zeker een paar jaar verder zijn... Dan, uh, en de, de, de olievoorraden beginnen toch echt op te raken... en de subsidies voor de windenergie die komen maar niet dan van Dan de denken kont. we er weer anders over. Ja. Dan, dan gaan we er zeker weer. Nou ja, Justus weinig. Van Oel, onze columnist, die had het inderdaad eerder al over de olie. Die zei, uh, door de olie en de gevechten erom... zijn uh, uiteindelijk tot nu toe meer doden gevallen dan door kernenergie. Ik geloof dat er door mijn ongelukken meer, ongelukken, meer doden zijn gevallen. Ik kan me alleen Tsjernobyl herinneren en Harrisburg in mijn korte bestaan. En, en in die tussentijd is er volgens mij niet zo heel... Het is een levensgevaarlijke technologie, maar je moet hem leren beheersen. Je moet geloof hebben in je, in je kunnen. Um, en ik denk dat we het op de termijn zeker nodig zullen gaan hebben. En wat daar zat te demonstreren in Borstel afgelopen week, die 150 mensen... Zeg toch eerlijk, dat waren toch overwegend babyboomers... met die een oude houten die uit de kast hadden getrokken. Be bedrussen. Die hoeft toch niet serieus te zijn? Het gaat toch niet om die, die 150 standaard gekkies... die weer staan te demonstreren in veel nou, veelkleurige Misschien hadden ze hoedjes. wel gelijk. Ja, ja, nou, Heel goed dat ze die oude buttens nog hadden. Volgende week in de Groene Amsterdammer staat een stuk... en er blijkt dat ze gelijk hebben. Maar ik <lacht> ja, sorry, ik ik plug even wat. Dank je wel. Ik ben het wel met, met, met hem eens. Kijk, op een gegeven moment... Met Paul Vergesel. Sorry, sorry. Paul. Gelukkig. Sorry. Ik ben het met Paul Vergesel eens dat straks die olie op is... En die windenergie, dat schiet ook niet op. Die subsidies komen niet van de grond. En dan heb je dus toch nodig. Dus ga je zeggen, laten we het dan maar weer proberen. Dat, dat maar in hoeverre ook... moeten wij als, als bijvoorbeeld als journalisten toch het verwijt van... Ik noem maar uh, Arnoud Jaspers. Die las ik toevallig vanochtend in de Volkshand aantrekken. Fysicus. Die zegt, het is hysterie. Journalisten informeren zich niet goed. Het is een schande dat journalisten uit Japan zijn vertrokken. Zelfs als er een totale meltdown is... dan is het stralingsrisico niet groter dan wanneer je rookt, motorrijdt of alcohol drinkt. Oh... Uh, <laughs> nou, ik volg altijd uh, Diederik Samson op Twitter. Ja. En nou, die is dus ingenieur. En nou is hij natuurlijk niet uit uh, onverdachte hoek. Die is nou niet echt voorstander van, uh, van uh, kernenergie. Maar die, dat zie je die toch is, al. Die is voor een keurmerk van kerncentrales. Ja, ja, ja. ja, ja maar hij maar, zegt, maar, ook, maar dit... ook die zegt niet, want wat vinden jullie van het vertrek van die journalisten uit Japan? Ja. Nou ja, ja. Ik, uh, ik, heb, uh, ik ben zelf hoofdredacteur van een nieuwsorganisatie. Ik heb nog niemand naar Libië durven sturen. En ik heb achteraf, ben ik er blij om... Uh, zeker ook als ik nu net hoor hoe Arnold Karske zijn werk dient te doen. En ik kan heel goed begrijpen dat je niet als een dolle richting stralingsgebied gaat. Mij ja. fascineert nu de vraag... Ja, maar dat hoe ze zelf die... uit Tokio weg. Gaan. Ja, maar mij fascineert ja. echt de vraag hoe ze bijvoorbeeld nu die, die, die mensen... die die brand aan het blussen zijn daar... of die, die, die de boel te proberen te beheersen. En je hoort ook al bericht dat die afscheidsbrieven aan het schrijven zijn. Wat beweegt hen Fukushima. om dat werk te blijven doen? Dat is ongekend. Ja, daar zullen we nou. hopelijk, hopelijk meer over horen uh, later. Want de informatie uh, laat absoluut de wensen over. Uh, tot slot... Even, we hadden hier eerder Eimert van Middelkoop, vorige minister van Defensie. De, met hem hadden we het over de huidige minister van Defensie. Die zit namelijk nogal in de problemen. Die is uh, meerdere keren op het matje geroepen. Hij zou de Kamer niet goed hebben geïnformeerd over problemen in Den Helder. Hij overleefde een motie van afkeuring. Maar zijn optreden werd toch door veel mensen met verbazing gade geslagen. Arrogant genoemd door sommige mensen. Verbaasd Sandra Schutte over zo'n ja, toch doorgewinterd politicus en de blijkbare fouten die hij maakt? Nou, Hij zit natuurlijk ook in een heel lastig uh, parket. Want hè, er is hem ook gevraagd, van, zijn dit uh, uh, oudere problemen? Ja, dat, uh, dat, uh, dat zijn het. Uh, en is er makkelijk gezegd, hij moet uh, de bezem halen... door zijn departement en uh, de top daar ontslaan. Nou ja. Maar ja, hij, hij, hij, hij moet wel uh, keihard gaan uh, bezuinigen. En daar heeft hij de mensen die die moeten ontslaan ook weer... Maar het zijn en oude nodig. problemen die nog steeds spelen... waar ja. de hoogste ambtenaar van wist. En hij zei dat, het, uh, dat er geen sprake van was. Ja, ja maar die, hoog, die hoogste ambtenaar... is wel van strategisch belang voor uh, de toekomst. Of voor de bezuinigingen, Paul <laughs> van Dus daarom wordt hij niet ontslagen. Nee, maar je moet in een democratie nooit ruzie gaan lopen maken met je generaals. Want voordat je het weet gaan ze gekke dingen doen. Hij <laughs> heeft denk ik wel inderdaad een politiek ja. probleem... als hij uh, nu te veel met die mensen gaat lopen, lopen vechten. Want hij moet inderdaad zwaar bezuinigen. Ja, ik denk dat het een beetje good guy, bad guy spelletje is... binnen het kabinet. Uh, de premier van Nederland, die flirt met Jolande Sap en weet haar zo richting koendus te, te, te, te loodsen. Dat doet hij ongelooflijk knap, maar dat is zijn grondhouding. Ja, en daarnaast hebben we Hans Hille. dat is een hork, die uh, ja, ja, misschien wel fouten maakt in, de, in het opzicht van een aantal mensen, maar de motie is ook een beetje, door politieke opportunisme van de SP naar voren geschoven, heeft het uiteindelijk ook niet gehaald. De van afkeuring ja. heeft het niet gehaald, Bert Brusse. Dus de meerderheid van Nederland denkt er zo niet over. En er wordt mild van. over Hille gedacht. Ja, Tot ik heb dat ook wel. Ik vind het eigenlijk een beetje een soort Jan Nagel. Ik vind het een, toch... een soort Jan Nagel? Ja, ja, ja het zo, jongens, maar het is een beetje een oude man die toch wel heel sluw is. En ook wel een beetje een relrat is. En dat, ik kan me herinneren dat hij vroeger, was hij ook al eens in beeld... dat hij dan de rollator uh, extra subsidie wilde die afschaffen. En dat is toch iemand die, die reddetjes ook opzoekt. Maar en hij dus... is de baas van ons leger en laat ja. een helikopter naar een land vliegen... waar onmiddellijk militairen gearresteerd <laughs> hij worden. Hij wil nu ook alle tanks afschaffen. En dat vind je ook goed? Nee, dat vind ik stom. Dat vind dat je ook stom? Ja, hij, hij, hij wil alle tanks afschaffen. Uh, hij laat helikopters naar landen. En die kort niet meer terug. En hij wil ook, volgens mij, de luchtmobiele brigade afschaffen. Ja, dat doe ik, dan, uh, doe ik dan zijn hele eigen post op. De of zo. Ja, dat moet gewoon heel, je bent een heel oude wedstrijd het om het leger gaat. Want er moet een heel ander leger komen. Maar tot slot, kort nog even. Thomas, verbaasd over het gedrag van Hiller? Of ben je net als de anderen ook vol begrip? Opnieuw, dit is ook weer, is ook weer uh, het topje van de Sinuscurve. En over een paar weken zijn we helemaal vergeten. Helemaal vergeten. Oh, hek, Mooie hek, afsluiting. zat wat te wachten. We gaan bij er ongewijd we toch wel weer over doorpraten hier in het journalistenpanel. Ik dank jullie allen vier: Paul van Gersel, hoofdredacteur BNR, Sandra Schutte, hoofdredacteur Groen Amsterdam, Bert Brussen. Internetjournalist en Thomas Laudon, oud midden oosten correspondent. Zo direct: het Radio 1 journaal werd versloten. Wat gaan we daarin horen? Dan gaan we in ieder geval het laatste nieuws uit Tripoli horen. Het is vrij onduidelijk wat daar aan de hand is. Zware explosies zijn er gehoord. We hebben contact met onze verslaggever in Benghazi. We hebben ook mensen zitten in Jemen. Ook daar is geschoten, zijn doden gevallen bij de demonstranten vanmiddag. En natuurlijk praten we ook over de situatie in Japan. Met de kerncentrales. Want ook daar komen vragen aan de orde: of die kerncentrales überhaupt nog te redden zijn. Of dat er andere maatregelen getroffen moeten worden. Het kabinet heeft vergaan. Het in Nederland is ook zojuist afgelopen. En daar ook zullen we het laatste nieuws van Vernemen uit Den Haag. Dat allemaal dadelijk in het Radio 1 journaal Jan. Allemaal zo direct bij u gepresenteerd door Bert van Sloten. De satire was vandaag in handen van Henry van Loon, Pieter Bouwman... Bas Hoeflaaks, Suzanne Susanne met Keest, Anna Zanne Wallis de Vries. Dag. De tand des tijds. Een radiotekening. van de bij de kerncentrale in Fukushima komt nog steeds veel straling vrij. Kan ik er wat aan doen? De opgeslagen splijtstofstaven barsten voortdurend open. Kan ik er wat aan doen? Helikopters met enorme waterzakken scheppen water uit de zee... en storten dat vervolgens boven de reactoren uit. Zeker één waterkanon moest vanwege de hoge straling al worden teruggetrokken. Kan ik er wat aan doen? Belangrijke tip van de overheid in Japan is... Kan ik er wat aan doen? En die verschijnselen kunnen ook klinische symptomen geven, zoals hoofdpijn, misselijkheid, eh, raken. De... Kan ik er wat aan doen? En dat er dus inderdaad radicale, die permanent weglekken of uitgebraakt worden. Premier, kan ik er wat aan doen? NATO kan. Mag Japan door onrustige tijden loodsen? Deze radiotekening kwam tot stand met steun van het stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproductie. Radio 1, het NOS-journaal. In Libië gaan de gevechten door, ondanks het start het vuren dat de regering enkele uren geleden afkondigde. In de stad Misrata wordt nog steeds gevochten door opstandelingen en de troepen van Gaddafi. In de hoofdstad Tripoli zijn verschillende zware explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. President Saleh van Jemen heeft de noodtoestand afgekondigd. Hij besloot daartoe dan dat eerder vandaag in de hoofdstad Sanaa... zeker 30 betogers werden doodgeschoten. Ze werden door sluipschutters van de regering onder vuur genomen... toen ze na het vrijdaggebed aan een mars wilden beginnen. Saleh zei eerder nog dat hij zijn regime tot de laatste druppel bloed zal verdedigen.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 170 kilometer aan file. Nadruk van de spits ligt op Utrecht en Rotterdam. Zeker bij Utrecht zijn alle dagelijkse files langer dan gebruikelijk... door het regenachtige weer. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 naar Gouda. Er staat voor Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer stil. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op, vanuit Gouda, een ongeluk bij Moordrecht. 2 kilometer daarachter. Inmiddels loopt het ook vast op de A12. Op de A20 is de rechterrijstrook dicht... Dan de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Voor het knooppunt Hattermerbroek, 6 door werkzaamheden. Er is een kettingbotsing geweest op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Staat in beide richtingen vast. Van Eindhoven naar Tilburg, 6 kilometer bij Moergestel. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. De andere kant op de kijkersvielen tussen knooppunt De Baars en Oorschot, 6 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag en het is flink raak in de wereld. De problemen in Japan met de kerncentrales nemen verder toe. In Jemen is het na het middaggebed ontspoord. De noodtoestand is daar ondertussen afgekondigd. En Libië, Libië leeft tussen hoop en vrees. Gejaagd voor de Verenigde Naties en een opmerkelijke uitspraak... van de Libische minister van Buitenlandse Zaken. We accept that it's obliged to accept the UN the Security Council resolution. Therefore, Libya has decided an immediate ceasefire and the stoppage of we accepteren de Verenigde Naties' resolutie en hebben daarom besloten tot een onmiddellijk staakt het vuren en stoppen met de militaire operaties. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken van Libië, Moussa Koussa. Midden-Oosten correspondent van de Volkskrant, Remco Andersen, die zit in Benghazi. Um, Remco, wat merk jij daar in um, Benghazi van? Gaat er een zucht van uh, verlichting of um, merken de mensen er helemaal niks van? Nou nee, niet bepaald. Uh, de afgelopen dagen werd er bij het minste geringste goede nieuws, of het gevoel dat het goed nieuws was, werd er overal aan de lucht geschoten. En toen uh, die uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken kwam, bleef het mij stil. Ik heb er een aantal mensen naar gevraagd. En zonder uitzondering zegt iedereen, dat is alleen maar propaganda, het zijn alleen maar woorden. Ondertussen wordt er gebombardeerd in die En in Ashdabi uh, kwam ik, heb ik net iemand gesproken die daar twaalf lijken heeft weggedragen. Die worden eerder deze middag. Dus uh, er is niemand die, die het gevoel heeft dat dit iets voorstelt. Ja, en hoe is het trouwens in Benghazi uh, zelf? Want we hoorden dat de stad belegerd is. Uh, wat merk je daarvan? Belegerd? Ja, belegerd. Uh, nou, dat is iets bij mij weten we niet. Ajdabia, een stad in het zuiden, die is, uh, die, dat is omsingeld Of gedeeltelijk omsingeld. Oh, ik ben hier net naartoe gereden vanuit uh, Tobruk vanuit het noorden. En ik heb geen, uh, ik heb veel militair gezien bij het binnenrijden van Benghazi. Nou, ja, er gingen wel geruchten dat ze, dat ze gisteren aan de buitenwijk een beetje stonden... Maar dat is, uh, ik heb daar verder niemand over gehoord. Mensen zijn heel vrolijk, aanzienlijk vrolijk dan een paar dagen geleden, kan ik wel zeggen. En uh, zijn ze is hier wel gebombardeerd, maar uh, voor zover ik weet zijn hier geen gaddafi uh, militairen gezien. Althans niet in grote getalen. Oké, okay, want er zijn heel veel verhalen waarvan we dus inderdaad niet precies weten of ze nou kloppen of niet. En dit was dan een van die verhalen die uh, de wereld ingingen. Die heb jij gelukkig uh, nu uh, ontzenuwd. Um, maar dat blijft dan die vraag van, komt Gaddafi? Uh, is de angst dat Gaddafi oprukt naar Benghazi? Uh, ja, ja, die angst is er wel. Uh, die angst is er al, is er al een tijdje. Uh, maar het gevoel is toch wel heel erg dat die, dat die no-fly-zone dat echt dat precies was wat ze nodig hadden. Of zeker ook dat die resolutie niet alleen zegt dat er geen vliegtuigen mogen vliegen, maar ook dat uh, burgers beschermd moeten worden. Dus mensen zijn daar ontzettend opgelucht mee en de houding is wel heel erg van uh, als ze nu komen, dan kunnen we ze zelf wel aan. Benghazi is een grote stad en uh, iedereen gaat hier helemaal 100% voor het verzet. Dus um, het, het idee is heel erg van als, uh, als internationale gemeenschap de vliegtuig uit de lucht houdt... en ons een beetje bescherming biedt, dan kunnen wij het zelf verder wel af. En daar heeft iedereen nu het volste vertrouwen in. Ja, dus het wachten is e eigenlijk op de internationale gemeenschap... dat die daadwerkelijk ook dat gaan doen. Ja, en daar uh, heb ik nou een beetje naar zitten, zitten vissen. Of mensen daar uh, nu al een beetje nerveus worden. Maar volgens ons is het vertrouwen nog steeds enorm. Mensen hebben zoiets van, hey, je moet allemaal even op gang gezet worden... en het zal vandaag of morgen wel gaan gebeuren... Ik heb een hele enkeling gehoord die zegt van wacht eens nou op. Ze hebben toch schepen in de Middellandse Zee... en uh, waarom doen ze niks aan die bombardementen in, in Misrata Maar de meeste mensen hebben het volste vertrouwen nog steeds erin. Tot mijn verbazing dat het vandaag of morgen nu echt wel uh, goed gaat komen. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. Remco Andersen van de Volkskrant, die zit dus in Benghazi Kokolijn uh, praten we verder mee. De defensiespecialist van het instituut uh, Klingendaal. Kom om te beginnen eventjes uh, vanmiddag. Dus die minister van Buitenlandse Zaken die we net hoorden... die heeft een onmiddellijk staak. Het vuren afgekondigd. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat betekent dat? Nou, een slimme zet. Het bewijst dat in ieder geval die resolutie in 1973... op dit moment niet militair, maar wel diplomatiek enige, enige werking heeft. Enige kracht heeft. Het is ook wel een slimme zet. Omdat het betekent dat uh, hij op deze manier het, het conflict als het ware probeert te bevriezen. Um, even afgezien van het feit dat er berichten zijn dat de bombardementen... op steden als Misrata en zo wel doorgaan. En dat die dus eigenlijk al... Uh, voor die vliegtuigen aanleiding zouden moeten zijn om in actie te komen... Uh, zou je verder wat betreft uh, een, een echt staakt het vuren... Als het daarvan komt, uh, ja, zou je moeten zeggen... dan hoeven die vliegtuigen ook even de lucht niet in... Uh, om elkaar niet te provoceren en ja. geeft dat ruimte... zelfs aan onderhandelingen achter de schermen. Ja. Maar het kan ook heel goed een propagandazet zijn... en op twee dagen uh, toch ineens gebeuren. Uh, en dan, is, uh, uh, dan zijn die vliegtuigen misschien allemaal te laat. Dus ja. de, de NAVO staat... of ik zeg de NAVO, maar het zullen vooral NAVO-vliegtuigen zijn... staan toch al voor het dilemma... moeten we nu opstijgen en daarmee... Uh, de Libiërs toch weer de, de rechtvaardiging geven... om uh, hun, hun uh, aanvallen voor te zetten? Of zullen we ze nog even aan de grond houden... en kijken of de diplomatieke kracht van die resolutie nu zijn werk doet? Ja. Uh, eventjes 1973 is niet een jaartal, maar het nummer van de resolutie... zodat we dat niet door de war halen. Ben, je zegt van ja, het is uh, diplomatiek gezien wel heel slim. Uh, aan de andere kant, is dit uh, Gaddafi die we hier horen... of uh, is dat gewoon uh, ja, een marionet? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het zou natuurlijk ook uh, een, een verstandige generaal geweest kunnen zijn... die zegt van wacht eens even, uh, deze confrontatie met die vliegtuigen, die gaan we verliezen. Want dat is wel zeker. Die kunnen we niet aan. Dus we hebben er op het ogenblik niet zoveel aan om ons uh, hoofd in de stop te leggen. En we kunnen maar beter even uh, de zaak bevriezen. Kijken of we op een andere manier ons doel kunnen bereiken. Ja, ondertussen zeggen wel uh, landen als bijvoorbeeld Frankrijk. Die zegt ja, deze mededeling die verandert helemaal niks uh, aan ons standpunt. Nee, aan het standpunt zelf niet. De bevolking moet beschermd worden. Als er niets gebeurt, zo redeneren de Libiërs, dan, dan, dan overkomt de bevolking ook niks. Dan kan men feest vieren daar, maar er gebeurt in ieder geval niks. Dus dat zal voorkomen dat de NAVO de lucht ingaat. Dat is de hoop achter deze verklaring of achter deze propaganda. Maar. Aan de situatie doet het verder niks af. Uh, het is niet zo dat, dat, dat de vliegtuigen de lucht in gaan om een regime change in Tripoli te bewerkstelligen. Nou ja, mevrouw Zover Clinton. In resolutie niet. Nee, maar mevrouw Clinton, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Verenigde Staten sorry, heeft al wel gezegd dat Gaddafi zijn troepen moet terugtrekken uit het oosten van uh, Libië. Uh, Daar zeg je ja, het is geen regime change, maar het is wel uh, uh, zeggen van je moet je eigenlijk terugtrekken op het eiland rondom uh, Tripoli. Ja, interessant dat zij dat eraan toevoegt, maar uh, dat staat bij mijn weten niet in de resolutie 1973, uh, dus dat is ook niet het doel van de resolutie en dat kan ook niet de rechtvaardiging zijn van militaire interventie. Nee, dat is gewoon het standpunt van de Verenigde Staten. Dat, dat is het particuliere, het nog bijkomende standpunt van de Verenigde Staten, uh, wat ik overigens wel deel. Um, Even nog voor het beeld. Um, op het moment dat er echt daadwerkelijk ingegrepen gaat worden... dus dat die no-fly-zone wordt gehandhaafd... kan je dan zeggen dat de landen die daaraan meedoen... in staat van oorlog zijn met Libië? Hoe zit dat? Um, in staat van oorlog niet. Dit is een resolutie onder hoofdstuk 7... Van, de, van, de, ...van het handvest Verenigde de Naties. Dus dat is een, een, een geweldsmandaat. En dat is niet een verklaring van de oorlog. En nee, Nederland, um, dat is natuurlijk ook altijd een belangrijke vraag... ...zal Nederland eraan meedoen? Uh, uh... Er is vanochtend gezegd dat uh, we bereid zijn om mee te doen. Het verhaal van wie A zegt moet ook B zeggen. Daarbij ook de verklaring van minister Hillen dat hij bereid is om... Uh, nou, uh, wat men vraagt om dat eventueel na te gaan, kunnen wij dat leveren. Hij heeft ook het voorbeeld van de F-16's genoemd. En dan gaat er een... Uh, dat, dan is er sprake van inzet van de krijgsmacht. En dan volgt er dus uh, niet op grond van, van feitelijke oorlogsverklaring... maar dan volgt er op grond van, uh, nogmaals, die hoofdstuk mm. 7-actie... volgt er een uh, artikel 100-brief naar de Kamer. Oké, okay, dankjewel, Kokkelijn. Uh, wie A zegt, moet ook B zeggen. Dat was vanochtend het standpunt van de minister van Buitenlandse Zaken. Michiel Breedveld in Den Haag. Zeggen ze B in Den Haag? Ja, nou, dat hangt er natuurlijk helemaal af van wat B is. En Nederland is in volle afwachting van dus een uh, verzoek van de NAVO. Want Nederland uh, stelt zich wel op het standpunt dat uh, de NAVO daar uitdrukkelijk bij betrokken zou moeten worden. En dat ook de Arabische landen uh, in ieder geval een, um, uh, een, ja, deelnemen of uh, dat uh, volledig ondersteunen. Uh, maar goed, ja, dan ga je kijken naar de situatie van vandaag. Nederland, uh, Libië kondigt een wapenstilstand aan. Nou, Nederland is totaal niet onder de indruk. Al dus uh, premier Rutte. De vraag is even wat, wat uh, de toezeggingen van het regime uh, waard zijn in Tripoli. Uh, dus we nemen daar kennis van. En uh, voor mij geldt dat er een resolutie ligt van de Veiligheidsraad. En dat het een goede zaak is dat die er is. En dat Nederland zich nu beraadt over de bijdrage die wij kunnen leveren. Uh, de wenselijkheid en mogelijkheid daartoe. Voor de uitvoering van die resolutie. En verder moeten we gewoon de ontwikkelingen uh, bij het Libische bewind afwachten. Of die ineens tot inzicht komen. Maar eerst zien, dan geloven. Kortom, de voorbereidingen gaan gewoon door. Ja, um, nou ja, de, de voorbereidingen gaan door. Maar dan is de grote vraag van... hebben we al een verzoek gekregen uit Brussel van de NAVO? Nee, dat was, daar was Rutte heel duidelijk over. En hij wilde ook niet ingaan op wat Nederland eventueel in de aanbieding had. Wel, zei hij, we, hebben een, we gaan een zogenoemde notificatiebrief naar de Kamer sturen. Dat is eigenlijk een soort uh, aankondiging van een uh, eventuele militaire actie. En je hoorde net Rutte het al zeggen, een onderzoek naar uh, ja, de, de wenselijkheid en noodzakelijkheid van zo'n uh, zo actie. Het ja, is geen lichtvaardige beslissing. Militaire operatie kan ook uitmonden in gevechtsacties, vanaf zee of vanuit de lucht. Ja, en dat kan verregaande consequenties hebben, maar toch is het volgens Rutte hard nodig. Maar ik rechtvaardig dat wat ik eerder ook zei tegen een van uw collega's... over de mogelijke reacties ook binnen de Nederlandse bevolking. Over het feit dat we hier te maken hebben... met een, met een verschrikkelijke humanitaire situatie... die iedereen op tv kan zien. Waarbij een, een ja, toch wel doorgeslagen dictator inmiddels bezig is... er niet voor terug te schrikken zijn eigen bevolking te bombarderen. En dan is het ook een vorm van beschaving... en van internationale... Samenwerking uh, en, je, en je en je bijdrage daaraan leveren. Dat je tegen elkaar zegt. Dit accepteren we als wereld niet. Dit accepteren we niet en we grijpen met elkaar in. Ja, ingrijpen dus uh, alleen om die bevolking te beschermen. Maar goed, uh, ik hoorde je net ook al in gesprek met kokolijn over: uh, ja, moet Gaddafi dan niet weg. Nou, de VN-resolutie is daar niet voor opgesteld, zo zegt uh, Rutte. Maar Nederland zal er totaal niet rouwig om zijn als dat uiteindelijk wel het effect zal zijn. Dat kan een effect ervan uh, zijn. Maar het is niet zo dat de Verenigde Naties nu heeft ingezet op een regimechange. Het is wel zo dat bijna alle landen die betrokken zijn bij de coalitie zeggen... het zou ondenkbaar zijn dat Gaddafi leiding geeft aan dit land uh, na deze situatie. Nou, het kabinet hoopt zo snel mogelijk uh, duidelijkheid te kunnen geven over de Nederlandse inzet. En uh, daarmee zal dus ook duidelijkheid komen over de internationale inzet als het gaat om die VN-resolutie. Dankjewel, Miguel Breedveld was dat vanuit Den Haag straks ook nog uitgebreid aandacht voor de situatie in Japan. Hoe gaat het met de slachtoffers van de aardbeving? En het laatste nieuws over die kerncentrale in Fukushima. Het verkeer, Wijnald zit bij de ANWB. Ja, door de regen verloopt de avondspits druk. Twee files springen eruit. Op de A20 naar Gouda is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Krooswijk. Het levert 7 kilometer file op. De linkerrijstrook is dicht. En een kettingbotsing op de A58 met zes personenwagens van Eindhoven naar Tilburg staat 6 kilometer stil bij Moorgestel. De linkerrijstrook is Dicht. Verkeer van Eindhoven naar Tilburg kan beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Hoe volgt u nou het nieuws deze dagen, we vanmiddag? Nou, ik volg met name de NOS, soms Al Jazeera, en zoveel mogelijk tweets. Karel van Amerongen zegt uh, elke ochtend het nieuws via NOS uh, televisiejournaal te volgen, soms via de VRT en ook veel via Twitter. Twitter wordt heel veel mensen genoemd. Arthur Vroommans noemt ook nu.nl en hij laat dan weer die informatie via de mobiel uh, binnenkomen. Nou, Radio 1 komt er ook vrij veel uh, uit. Daar zijn we blij mee. Heffington een post wordt genoemd een CNN. En ook de livestream van de Japanse televisie is populair. En ook VN-televisie noemt iemand nog. Grote vraag, Jeroen de Jager, die in Volkel is, uh, is. Hoe volgen ze daar bij jou eigenlijk het nieuws? Staat de radio aan? Staan de televisieschermen aan? Hoe, hoe volgen jullie hier het nieuws eigenlijk? Met een uh, professionele houding. Uh, wij zijn uh, zeer benieuwd. We hoorden dat gisteravond uh, de No-Fly Zone afgekondigd was. Ook via televisie gewoon? Uiteindelijk ook via de, uh, televisie. En dan volg je de media. En maar ook met uh, prof professionele houding. Van, uh, want dit is het werk waar we, waarvoor we ingezet worden. Ja, uh, Zo'n besluit valt dan bij de Verenigde Naties. Dit is trouwens Peter Tanking, kolonel Peter Tanking, commandant van de luchtmachtbasis. Zo'n besluit valt dan. En ja, dan zou je ingezet kunnen worden. Die kan altijd ingezet uh, worden, maar als zoiets afgekondigd wordt... ben je benieuwd van, uh, of er voor Nederland besloten wordt... of inderdaad Nederland uh, 16 ingezet worden. Nou, de Hangar is uh, opengegaan zojuist. Hier staan ze dan, de drie F-16's in deze hangar. Er staan in totaal 40, hè? Ja, er zijn een, een groot aantal hier op uh, vliegbasis Volkel. Uh, en deze staan hier voor, uh, voor onderhoud uh, en natuurlijk ook voor weekendstalling. Ja, Nederland heeft totaal op dit moment in Nederland 87 F-16's staan... die eventueel zo in die, uh, bij het beschermen van die, die no-fly zone ingezet zouden kunnen worden. Ook nog twee KDC-10's, tankvliegtuigen. En dan zouden deze vliegtuigen in principe gewoon van Nederlands grondgebied kunnen opereren in die no-fly zone in Libië? Ook dat is uh, mogelijk. Uh, we kunnen eigenlijk vanaf overal uh, opereren met de hulp van uh, de tankvliegtuigen. En dan zijn we zeer zeer zeker overal inzetbaar. Dan kun je gewoon, uh, want hoe lang is het vliegen naar Libië vanaf Nederland? Nou, is schat zelf zo'n uh, drie uur uh, vliegen. En dan uh, ook weer drie uur terug natuurlijk. En dan kun je een aantal uren ingezet worden. Dan kun je totaal drie uur daar boven Libië vliegen. Want uh, niet langer dan negen uur in een F-16. Nou, dan bereik je de menselijke limiet van uh, en, uh, ja, negen tot twaalf, uh, twaalf uur. Maar je kan een lange tijd boven een, een, een, als het zo zou zijn, boven Libië vliegen. Laten we maar eens even naar die F-16 lopen. dan kunnen we ook een trapje oplopen en in de cockpit uh, misschien ook even kijken. Als je nou zo'n flyzone wil afdwingen, uh, meneer Tankink. Hoeveel vliegtuigen moet je dan minimaal in de lucht hebben daarboven Libië? Nou, minimaal toch wel een, 40 tot 50 vliegtuigen om dat 24 uur per dag te kunnen, kunnen doen. Je hebt niet alleen jachtvliegtuigen nodig om dat uh, af te dwingen, maar je hebt ook ondersteuningsvliegtuigen nodig, uh, zoals een Ewex. Je hebt tankvliegtuigen nodig, je hebt uh, uh, transportvliegtuigen nodig, je hebt heel veel vliegtuigen nodig om al een minimale bezetting boven zo'n groot land te hebben. Nou, even dat trapje dan maar op. Dan kunnen we even binnenkijken, want uh, het is up, een krappe boel. Uh, ja, hier uh, is de bediening. Uh, daar zit je heel krap in. Want u heeft gevlogen ook boven Bosnië in de tijd... toen, dat, uh, toen daar uh, Deny Flight uh, uh, gehandhaafd moest worden. In de 90-jaren heb ik uh, boven Bosnië gevlogen... Uh, handhaving van uh, de no-fly zone tijdens Deny Flight. En je zit hier in een klein kantoor. Uh, je benen gaan in die gaten. En je zit lekker in die stoel, 30 graden achterover... De stick in je hand, de trottel in je hand. En op dat moment ben je eigenlijk. Uh in staat om alles te doen wat je, waarvoor je opgedaan bent. Heeft u toen rare dingen meegemaakt? Uiteindelijk uh, um, geen hele rare dingen, wel uh, een aantal helikopters onderschept... een uh, aantal vliegtuigen uh, bekeken, uh, of die wel mochten vliegen of uh, niet... maar geen uh, daadwerkelijke vijandige acties. Uh. Maar het is niet zomaar, ook boven Libië, niet zomaar een klinische operatie. Het is echt wel een uh, serieuze zaak. Als wij ingezet worden, is het nooit een klinische operatie. Je bent professioneel bezig in de, in de cockpit... en je gaat altijd uit van het, uh, van het ergste... Um, maar je gaat er niet vanuit dat je direct neergeschoten wordt... maar wel dat je op je hoede bent voor alles wat uh, uh, tegen je gebruikt wordt. Nou, daar gaan we het volgende uur uh, nog verder uh, over hebben... over wat de gevaren dan precies zijn... en wat de typische aspecten zijn van die Libische situatie daarboven de woestijn dat zei Jeroen de reis dus op vliegbasis Volkel. En hij stond daar met kolonel Tanking. Gaan we het over het weer hebben, want we hoorden net al dat er veel files zijn vanwege de regen. Ik kijk op Twitter, ik zie mensen die klagen dat ze doorwekt thuis zijn gekomen. Er zijn mensen die op de fiets zijn gegaan. Marco Verhoef, hoe lang blijft deze situatie nog bestaan? Uh, nou, de rest van de dag, maar dan is het ook wel eens een beetje bekeken. En het is niet overal in Nederland prijs. In het noorden van het land is het op de meeste plaatsen gewoon droog. Misschien nog een waterig zonnetje. Uh, we hebben daar foto's vandaag gekregen van uh, halos. Dat zijn van die kringen om de zon. Hè. Ja. Die, die krijg je als de zon door een hoge sluierwolk heen schijnt. Vaak is dat een teken dat er regen aankomt. Maar voor het noorden ja, gaat het dan waarschijnlijk net niet op vandaag. Kring om de zon, regen in de ton. Dat was hem toch? Precies, inderdaad. Ja, ik ken ja, de klassiekers. Die die, die die zijn zo slecht <laughs> nog niet. See, maar Marco, dat is dus... Uh, Vandaag en dan het weekend. Is er een dag waarop ik het beste tuin kan doen in heel Nederland, met mij? Je mag gewoon kiezen welke dag je wil, want het, ze zijn allebei even mooi. Het wordt een feest? Ja, het wordt echt een feest: het wordt prachtig weer. Um, die regen die trekt vanavond en vannacht weg. Misschien morgenochtend heel vroeg nog het laatste spattertje in het zuiden van Limburg. En daarna verdwijnt ook daar de bewolking en hebben we gewoon zon over grote weer. Het is niet te warm. Graad of tien, maar er staat bijna geen wind. Dus ja, dan komen die lentekriebels vanzelf. Dan op. voelt het vanzelf weer warmer aan, ja. hè? Ik bedoel, het kan wel eens lager temperatuur zijn... maar dan voelt het lekker eraan wanneer het hogere temperatuur is... met een koude wind. Precies. En dat is het geval. Marco, uh, we maken ons op voor het weekend. Doe we. Hoi. Heb zin in. Dank je wel. Marco Verhoef. Dan gaan we naar Japan weer. Grote menselijke ellende daar in Japan. Honderdduizenden daklozen, zeker tienduizenden vermisten. Mensen sterven zelfs in opvangcentra en ziekenhuizen door gebrek aan zorg, voedsel en water. Officieel zijn er nu een kleine 7000 doden geteld. Journalist Kjeld Duits is in Zendai. Kjeld, um, hoe gaat het trouwens met het bergen van de doden en het uh, vinden van de vermisten? Is er al vooruitgang? Nee, um, wat er is wel vooruitgang, maar er zijn zo ontzettend veel vermisten en zo ontzettend veel lijkt je die geborgen moeten worden dat er nog te veel werk is dat je echt eigenlijk over vooruitgang kan spreken. Um, we praten nog altijd over 10.000 vermisten en um, waarschijnlijk meer, want er zijn nog altijd gebieden ook die niet bereikt zijn. Ik was vandaag op het hoofdkantoor van uh, de politie van de prefectuur Miyagi, waar uh, Sindai de hoofdstad van is. En daar werd mij verteld dat de verschillende gebieden ten noorden van Sendai zijn, eh, waar de wegen zo vernield zijn, zo verwoest zijn door eh, de tsunami en de aardbeving, dat men het niet binnen kan komen. Er is daar ook geen elektriciteit meer en er zijn geen communicaties. En eh, omdat het langs de kust ligt, was natuurlijk onmiddellijk mijn vraag: kun er dan niet met de boot naartoe? Maar dat gaat ook niet omdat er zoveel puin in de zee ronddrijft, nou, ja, huizen, auto's, eh, gebouwen die eh, door de tsunami aan het land zijn afgescheurd in de zeeën. Nou, heeft het leger wel enige boten die daar wel bij kunnen komen, maar niet voldoende. Ze moeten eerst ook hier nog komen. Dus, ehm. Er is vooruitgang, maar er is nog een heleboel te doen. Zijn er wel genoeg mensen uh, die uh, ingezet kunnen worden? Want het leger wordt ingezet, maar zijn die met voldoende mensen? Het rampgebied is natuurlijk zo ontzettend groot. Ik denk dat Japans een beetje iedereen uh, die hier uh, naartoe gezonden zou kunnen worden, inmiddels veel naartoe gezonden is uh, geworden als het gaat om het leger. En je hebt ook ontzettend veel mensen van plaatselijke overheden van, geheel, van over geheel Japan. Brandweerlieden van over geheel Japan eh, die hier helpen. En er zijn natuurlijk ook een heleboel buitenlandse bloggen. Ik zag vandaag ook eh, mensen uit Rusland en Korea hier hielpen. Um, en we praten over een kuststreek van 500 kilometer lang... En het tsunami is soms 3 tot 4, 5 kilometer diep binnengekomen. Dus er valt eigenlijk niet tegenaan te werken. Je moet zoveel mensen hier naartoe moeten sturen om eh, voldoende te hebben. En het is gewoon eh, te overweldigend en te groot. En lukt het de Japanners die, die ja, nog een beetje om het half koel te houden, Sla, slaat niet zo langzamerhand de moedeloosheid toe? Nee, ik ben echt diep onder de indruk. ...van de enorme kracht van de mensen. Ik sprak vandaag ook met iemand die zei... ...ja, het is heel moeilijk en het is een hele grote ramp... ...maar we komen er wel bovenop. We zijn bovenop Kopen gekomen... ...we zijn bovenop Hiroshima, Nagasaki gekomen... ...en dit gaat ook lukken. En, en ja, We zijn Japanners, we zijn sterk. Dankjewel, je wel, Kjeld. Kjeld Duits was dat vanuit Japan. We praten nog verder over Japan, maar dan over de kerncentrales... met Wim Turkenberg, de energiedeskundige... verbonden aan de Universiteit van uh, Utrecht. Meneer Turkenberg, uh, ja, het laatste nieuws is dat Japan veel borium opkoopt uh, in de wereld. Uh, om te beginnen, wat is het en waar, waarom doen ze dat? Borium, dat is een, uh, ja, een stof, uh, een materiaal... En dat koopt men nu op 150 ton in Zuid-Korea en in Frankrijk. Het is een stof dat kun je gebruiken om een kernspleidingsproces te stoppen. Dus, het is eigenlijk die stof die ze van de week ook probeerden... eigenlijk met het water erin te krijgen. Precies, precies. Okay. Dus men, men vreest dat er wellicht kernreacties weer op gang kunnen komen, spontaan. En dat is iets wat je absoluut niet wil. En Dat kun je dus voorkomen door de borium uh, ja, aan toe te voegen. Bijvoorbeeld aan, aan, aan water, koelwater. Dat doet men dus ook. Boorzuur in die, in die vorm. Maar het is ook materiaal wat je kunt gebruiken... om bijvoorbeeld uh, in zo'n pool, zo'n zo koelbad te storten... als daar je bang bent dat daar... Kennenspreitingsprocessen tot stand komen en als om vervolgens daar dan bijvoorbeeld zand zand en beton overheen te storten. Dat is die oplossing die ze in Chernobyl hebben gebruikt. Dat is inderdaad de Chernobyl-oplossing. En er zijn berichten dat men daar in ieder geval al over nadenkt. Ja, dat betekent dat ze het bijna, ja, ik wil niet zeggen op hebben gegeven... want dit is echt de, de laatste maatregel die je neemt. Want het is een dat is de, denk ik niet de laatste maatregel die je neemt. En je wil ieder niet voorkomen dat er daarna nog de kans is op een explosie. Vandaar die combinatie. Ik wil niet zeggen dat men daar al zo ver mee is... Maar, en dat zal ook niet bij iedere reactor gebeuren. Maar dat is wel iets wat men dus achter de hand uh, houdt als optie. Ja, en dan heb je dus borium nodig. Want als je geen borium aan toevoegt... dan explodeert dat betonmengsel uh, alsnog. Nou, er is kans dat splijtstof dat gesmolten is... Uh, dat dat zich weer verzamelt. Dat het dan ook weer kritiek wordt, zoals het in de fysica heet. En kritiek betekent dat er dan weer spontaan... een kernsplijtingsproces op gang komt. En als dat heel snel gaat, ja, dan krijg je een soort uh, langzame... Uh, Nucleaire explosie, uh, eruptie, ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar het is een vertraging. Uitbarsting. Ja, uitbarsting. Heel snel toename van de energie, wat dan tot een uitbarsting kan leiden. En daardoor zouden bijvoorbeeld allerlei stoffen hoog in de lucht uh, geworpen kunnen worden. Nou, ja, vandaar dat ze dat als laat maar zeggen, laatste remedie achter de hand ja. houden. En wat is eigenlijk het nieuws op dit moment over het niveau van de straling daar? Eh, uh... Ja, dat is, dat is gemengd beeld. Wat betreft straling uh, in de directe omgeving hebben Amerikanen gemeten dat daar toch wel veel uh, een hoog niveau is, relatief. Uh, de Japanners zelf, en dan hebben ze het over straal tot 30 kilometer. Ook de Japanners meten op een aantal punten in de omgeving. En bijvoorbeeld ten noordwesten van de centrale, 30 kilometer afstand, heeft men een meetstation... Waar stralingsniveau wordt gemeten, waar normale mensen zeg maar zes à zeven uur aan blootgesteld zouden mogen worden, dan hebben ze hun maximale tax voor een jaar opgelopen. Dat is niet een gevaarlijke dosis, zeg ik erbij, maar het betekent wel dat mensen daar niet heel lang uh, zouden mogen leven. Nou, is het nog wel uh, gunstig als je dan binnen blijft, want dan heb je waarschijnlijk toch een ruwe een factor 10 lagere stralingsbelasting. Ja, wat, wat we ook uh, horen, is dat er heel veel oudere reddingswerkers uh, vooral uh, bezig zijn, mensen die zich ja. misschien wel opofferen. Uh, ja, maar goed, dan moet je toch nog veel hogere stralingsbelastingen uh, krijgen dan, dan men nu heeft. Maar het is inderdaad waar het voordeel voor, je zou kunnen zeggen, oudere mensen is dat de ziektes die je kunt krijgen... bij hun wat minder makkelijk zichtbaar zullen zijn. Enerzijds zijn dat bijvoorbeeld veranderingen in het genetische materiaal. Dat is van belang als je nageslacht krijgt. Nou, je mag aannemen dat mensen die zeg maar 50, 60 jaar zijn... dat misschien niet meer zoveel doen. En het tweede is op kanker. Maar goed, als je dat pas over 20, 30 jaar krijgt... Dan, uh, dan zul je dat misschien al eerder aan iets anders overlijden. Meneer Turkenburg, ik dank u wel. Het is bijna vijf uur. Na vijf uur aandacht voor de NAVO. We praten onder andere met Paul Snijder met Frank Renaud in Parijs. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Nog nader onderzoek te laten doen... Uh, is plaatsing in het bied- nodig. 2. Die centrale permanente radioactiviteit uitbraakt... Uh, over de omgeving en uh, in, ja, in steeds grotere mate. Ranking the News. Nu op nummer 1. Wij zijn lid van de internationale gemeenschap. Daar horen ook verplichtingen. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl.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 Vanavond in De Ombudsman. Kinderen zijn speelbal in strijd tussen ouders. Hulpverleners luiden de noodklok. Moeder zit vast op Cuba en komt Nederland dieper in. Kan de ombudsman het gezin herenigen? En de petitie banen voor 45-plussers. De Ombudsman. Vanavond vijf voor half acht. VARA, Nederland 2. Wist u dat Nuon en Essent vervuilende kolencentrales willen bouwen aan de Waddenzee? Gelukkig heeft Greenpeace goed nieuws voor klanten van Nuon en Essent.